Politiemensen wilden op de Maashaven-Oostzijde ingrijpen bij een vechtpartij bij een discotheek tussen ongeveer twintig mensen. Toen de politie in actie kwam, begonnen omstandersagenten te bekogelen. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft de erepenning van de stad Eindhoven gekregen. Hij kreeg de penning voor zijn bijzondere sportprestaties. Van der Weijden leed aan leukemie of won die ziekte en won op de Olympische Spelen in Peking goud op de tien kilometer. Andere zwemmers, zoals Pieter van der Hogeband en Inger de Bruin, kregen eerder ook de stadspenning van Eindhoven. De kop van de ranglijst in de eredivisie voetbal is na dit weekend ongewijzigd. Twente, PSV, Ajax en Feyenoord wonnen alle vier een uitwedstrijd. AZ won ook, maar werd als vijfde op de ranglijst afgelost door FC Utrecht... dat thuis met 3-1 van NAC won. In Arnhem versloeg Ajax Vitesse met 5-1. Uitblinker was Marco Pantelic, die drie keer scoorde. Feyenoord won in Den Haag met 2-0 van ADO. FC Groningen speelde thuis gelijk tegen NEC, het werd 2-2. Het weer vanuit het zuiden droog en opklaringen, minima vannacht rond 3 graden met kans op voorstaande grond. Morgen overwegend droog, geregeld zon en een graad of 8. Dit was het NOS Journaal.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 You work. Dit is CFM Radio. En ik spreek vandaag met Joost Brand. Joost Brand uh, is van uh, Stichting Quatro BT. Zeg ik dat goed, uh, Joost? Nou ja, Stichting, ik noem, <laughs> het, ik noem het zelf geen Stichting. Okay. Het is een, een ja, bedrijf, eigenlijk. we hmm. geven conditietraining op het strand, in okay. de duinen en op de Boulevard. In Zandvoort. En hoe lang doen jullie dat al? Is het iets nieuws?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 What a day, what a day and your yeah, Jesus really died for me. And then Jesus really tried for me. UK in entropy, I feel like it's good for me. Wanna feed up the energy, love living like a deity. One day, one day and your yeah, Jesus really died for me.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 To look good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 dus 06-53-22-7486. En bij hem kan je zeg maar een boeking doen van als je wil gaan sporten. En alle informatie krijgen. Ja, ja precies. Hij weet, hij weet alles. En als je, als je een keer een gratis proeftraining mee wil doen bijvoorbeeld. Ja. Of nou, wat we ook al hebben gedaan is een, een kinderpartijtje op het strand. Oh, een een sportverstijl We ja. gingen nou, allerlei spelletjes. En toen was het nog heel mooi weer. Dus gingen we ook, ook de zee in.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 Hi.